Er wordt automatisch een onderzoek ingesteld als er drie aangiftes binnenkomen over dezelfde advertentie op bijvoorbeeld Marktplaats of Speurders.nl. Als gedupeerden een link naar de politie sturen, wordt het IP-adres van de oplichter opgevraagd om zijn identiteit te achterhalen. Ook wordt gekeken wie er achter een bankrekening of telefoonnummer zit. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt of er een onderzoek moet komen naar de noodlanding van een vliegtuig van Air Maroc op Schiphol. Medewerkers van de raad zijn gisteravond meteen naar het vliegveld gegaan om gegevens te verzamelen. Het toestel kwam kort na het opstijgen in problemen... volgens de luchtvaartmaatschappij... doordat er vogels in een van de motoren waren gekomen. Ooggetuigen zagen rook en vuur. Het toestel draaide op lage hoogte boven Haarlem... en maakte daarna op Schiphol een geslaagde noodlanding. De 162 mensen aan boord bleven allemaal ongedeerd. De winnaars van de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijzen... zijn bekendgemaakt, de Spinoza-premies. Ze gaan naar psychologen Naomi Elmers, astronoom Marijn Franks, chemicus Piet Gos en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Ineke Sluiter. Ze krijgen elk 2,5 miljoen euro om aan eigen onderzoek te besteden. Zo onderzocht astronoom Franks de vorming van sterrenstelsels. Hij ontdekte dat het heelal zeer oude sterrenstelsels bevat... die veel zwaarder en kleiner zijn dan de melkweg. Ruim 70 van de jongeren besteedt meer dan 8 uur per week aan een bijbaan... Een baan in de horeca is veruit het populairst, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verdiende geld wordt voor het grootste deel uitgegeven aan uitgaan en kleding. Maar 30% van de jongeren zet een deel van het geld opzij. Het onderzoek is onderdeel van de campagne Zonder cash ben je nergens. Het weer. Wisselend bewolkt en grotendeels droog. Middagtemperatuur 16 graden in Noordwesten tot 20 graden in